Clemens Peters met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk wie de grootste partij wordt in de Tweede Kamer... na de verkiezingen van vandaag. In de exit poll liggen D66 en PVV dicht bij elkaar. De PVV zakt van 37 naar 25 zetels. En D66 gaat van 9 zetels naar 27. D66ers gingen uit hun dak toen de exit poll bekend werd. Voor het eerst in de geschiedenis... de nummer 2 van D66, Jan Paternotte, wist niet wat hij zag. Ja, D66 bestaat 59 jaar. En als, als die exitbol klopt, weten we niet, maar dan zou dit de grootste overwinning ooit zijn in de geschiedenis van D66. Dus ja, dat is, uh, dat is waanzinnig. pvv leider Geert Wilders heeft op X gereageerd en zegt dat hij op een andere uitslag had gehoopt. De verrassende nummer 3 is de VVD en die gaat naar 23 zetels. Het CDA gaat van vijf zetels naar 19 en zou daarmee de vijfde partij worden. De nummer twee op de lijst, Hanneke Steen, is tevreden. Ja, dit is volgens mij een geweldige uitslag voor het CDA. We zijn ontzettend blij. We hebben uh, hard gewerkt in de afgelopen weken, afgelopen jaren. En dat betaalt zich uit in, uh, naar een prachtige poll, waar we echt heel erg blij mee mogen zijn. In de poll verdwijnt NSC uit de Kamer. De regeringspartij BBB verliest fors en gaat van 7 naar 4 zetels. ja 21 wint juist en gaat van 1 naar 9 zetels. En opvallend is de terugkeer van 50 plus in de Kamer. De partij van lijsttrekker Jan Struijs... krijgt volgens de exitpol twee zetels. Ja, vol fantastisch. Voor het team, voor alles. Maar het allerbelangrijkste dat al die 50-plussers... weer een stem krijgen in de Tweede Kamer. Een grote verliezer lijkt GroenLinks-PVDA. Die gaan in de exitpol van 25 naar 20 zetels. De exitpol is een indicatie van de daadwerkelijke verkiezingsuitslag. De pol is gebaseerd op een peiling van onderzoeksbureau Ipsos-INO... in opdracht van de NOS en RTL bij 65 stembureaus. Gemeenten zijn nu de stemmen aan het tellen en komen vanavond en vannacht met de uitslagen. Het weer nog. Vanavond regen. Later vanuit het westen geleidelijk droger. Vannacht brede opklaringen en het koelt af naar 7 tot 11 graden. Morgen droog en zonnig bij temperaturen van 12 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM Met nu Sea of Love Suddenly they're not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 The golden shore The sun that warms your skin All oh, the beauty that's been lost before